Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Nabestaanden van de vrouw en dochter die omkwamen bij de aanslag in München... vragen om hun dood niet te gebruiken voor politiek gewin. Donderdag reed een automobilist in op een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond en gisteren overleden de vrouw en haar dochter van twee. De verdachte is een afgaan met verblijfsvergunning... Ook de overleden moeder had een migratieachtergrond. Ze kwam als kind van Algerije naar Duitsland. Haar familie roept op haar dood niet te gebruiken om haat aan te wakkeren. De vrouw voerde actie tegen vreemdelingenhaat en uitsluiting, staat in een verklaring van de familie. Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, wil dat Hamas wordt geëlimineerd. Ook zei hij op een persconferentie samen met premier Netanyahu dat de poorten van de hel worden geopend als Hamas de resterende Israëlische gijzelaars niet vrijlaat. Wat hem betreft is er geen vrede mogelijk zolang Hamas nog macht heeft. Het is de eerste keer dat Rubio het Midden-Oosten bezoekt. Hij heeft geen afspraken gepland met Palestijnen. De schietpartij in Brussel afgelopen nacht was waarschijnlijk een afrekening in het drugsmilieu, zegt Justitie in België. Een 19-jarige man kwam om het leven. De dader is spoorloos. Het is de vierde schietpartij deze maand bij het Brusselse metrostation Clemenceau. Bij dat station wordt veel in drugs gehandeld. De verantwoordelijk minister wil strenger gaan optreden in de wijk. NEC heeft op de valreep een punt gepakt tegen Almere City. Een lange tijd leek de hekkensluiter van de eredivisie de wedstrijd in Nijmegen te gaan winnen. Maar in blessuretijd wist de NEC de gelijkmaker te scoren. 2-2. FC Twente heeft na drie wedstrijden zonder zegen weer gewonnen. De ploeg won in Enschede met 2-0 van RKC Waalwijk. Bek Zwolle en Heerenveen hebben allebei een punt overgehouden aan de ontmoeting vanmiddag in Zwolle. Het werd 1-1. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt snel af. Het wordt tussen min 3 en min 8 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt dan 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 out to be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 È bello anche se non l'hai chiesto mai una canzone ci sarà, sempre qualcuno che la canterà. TV Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel cambiamos de escena Hey de rede hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena eh.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 above you I wanna oh. love you oh, baby, baby, baby I wanna oh, yeah. be your man ma <laughs> <laughs> <laughs> yeah. to leave it all It's a shame